referendum in Zuid-Soedan. De Zuid-Soedanezen kunnen een week lang stemmen over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. De Amerikaanse, Britse en Noorse ministers van Buitenlandse Zaken prezen in een gezamenlijke verklaring de omstreden Soedanese president Bashir, die door het internationaal strafhof is aangeklaagd. Bashir wil niet dat Zuid-Soedan zich afscheidt, maar belooft de uitslag van het referendum te respecteren. Het weer droog, vannacht op de meeste plaatsen 1 of 2 graden vorst. Morgen overdag opnieuw droog en hooguit plus 4. Morgenavond vanuit het westen regen. Dit was het. NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Het grootste Schatz bleibt für die beste die denk schon met dir gehen. Oh, jetzt ist die Zeit. zelf eens vertellen, wat, wat is uh, ja, wat betekent het geloof voor jou? En hoe is dat gegroeid? Was dat ook in jouw jeugd? Of ben je met het geloof opgevoed of zo? Ja, ik, ik, ik ben uh, geloof is voor mij eigenlijk iets van mijn hele leven geweest. Uh, en we, we zijn ik, ik ben altijd in, in de kerk opgegroeid ook. Uh, en heb dat van huis uit meegekregen. Ik moet zeggen dat, dat een echte impuls heeft dat gekregen toen ik als 14-jarig jochie uh, in de koffiebar van Youth Christ terecht gekomen ben ja. um, en het, daar een jaar of tien rondgelopen heb en dat was gewoon een hele toffe tijd waarin je met een heleboel jongeren gewoon uh, samen bezig was iedere week uh, we waren toen met zo'n 150 200 250 jongeren in Haarlem en, en je, je beleeft samen iets geloof geeft waarde aan je leven dat, daar praat je over daar denk je over daar doe je van alles mee je hebt een hoop plezier maar ook een hoop serieuze momenten en dat vormt je in hoe je in het leven staat. Mm -hmm. um, maar geloof is voor mij, ja, uh, ik, ik, het, omdat het zo verweven is met mijn leven, is dat heel moeilijk om je voor te stellen om zonder God te leven. Maar God geeft uh, echt een, een waarde aan mijn leven. Mijn geloof geeft waarde aan mijn leven. En uh, voor mij bepaalt dat uh, alles, ten diepste alles wat ik doe. Maar in de praktijk ben je gewoon bezig met de dagelijkse keuzes die je maakt. Maar ik, ik denk dat, dat de Bijbel ons principes leert van wat, wat echt belangrijk is. Om, om niet te gaan voor je eigen belang, maar het belang van een ander. Om nou ja, al dat soort hele bekende eh, principes, om, om niet eh, achter de hebzicht aan te hollen en niet, niet mezelf boven anderen te verheffen. Maar gewoon eh, een, een, een nederig mens te zijn. Dat zijn allemaal dingen die...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 Um, en ook van, zijn jullie, uh, zouden jullie daar een, een steen aan willen bijdragen? Nou, en, ja. uh, Toen bleek dat er een vrij grote groep mensen was die zeiden van, nou, dat zouden wij best wel willen doen. Mm. En uh, we vinden het gaaf dat jij dat werk gaat doen. Ja. Uh, sommigen zeggen ook van, uh, ik zou het ook wel willen, maar nou ja, dat is dus niet iets voor mij. Maar ik vind het tof om, om jou daarin te kunnen ondersteunen. Ja, en, um, geweldig hè, dat het dat kan ook in deze ja. tijd. Ja. Om, leuk om zoiets te horen van iemand die daarmee uh, werkt.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 om gewoon op allerlei manieren uh, mensen even bewust te maken... dat kerst meer is dan alleen maar uh, heel rollen, elkaar cadeautjes geven en heel veel eten. Ja. Maar dat het uiteindelijk gaat om, om, om de liefde van God... die, die uiteindelijk ertoe leidde dat Jezus op aarde kwam. Maar noem eens een voorbeeld, hoe doe je dat is heel praktisch op straat dan? Uh, nou, wat we die dag gaan doen is, is dat we gewoon... we, we willen gewoon op, op, op een hele leuke manier... aan mensen laten een, een, een klein teken van liefde laten zien. Dus... Ja. Uh, we gaan allerlei dingen gratis uitdelen. Chocolademelk en beschuiten met muisjes en soep. En weet ik veel niet. En We gaan mensen de kans geven om eens hun, hun verhalen en hun frustratie... en hun leuke momenten van het afgelopen jaar te vertellen op video. En, oh, oh. Um, we, zo hebben we allerlei... Uh, we gaan Een heleboel mensen gaan we een bedankje geven... voor alle inzet van het afgelopen, uh, afgelopen jaar. Mensen die zich uh, in, in de stad hebben ingezet. Dus zo hebben we allerlei manieren bedacht om... Uh, dat, de, dat vorm te geven. En we hopen gewoon dat mensen daar iets van oppikken. In, in, in, op die dag dat we dat doen. Hm. En, nou, op die manier. En, en wij leren daar als, als gelovigen ook weer van. Omdat je soms het idee hebt dat je dat allemaal heel ingewikkeld moet doen. En als je dit soort dingen doet, zie je hoe makkelijk het soms is. En hoe je hm. op een hele simpele manier elkaar blij kunt maken. Ja, en dat is ook uh, met kerst natuurlijk heel belangrijk. Hè? Ja, en alleen ja, met kerst... Um, doen we dat soms toch al heel veel en ja. het leuke is om nou op de een of andere manier een truc te vinden dat we dat de rest van het jaar ook eens wat meer gaan want ja. uh, dan ja. kunnen we ook wel eens wat meer omkijken naar elkaar als, als je ziet hoe, hoe we rondhollen in het leven en hoe druk we het vaak hebben en hoe we ontzettend gefocust zijn op onze baan en onze carrière en op, op, op nou ja, alle stappen die we willen zetten en alle eisen die het leven aan je stelt en die zijn er ook echt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 En, en hoe zie je dat dan in het geloof hoe put jij dan je rust bij God hoe doe je dat praktisch heel ja, praktisch um, uh, in eerste instantie denk ik twee manieren enerzijds door echt mijn momenten te pakken dat ik uh, nadenk over over het leven over wat God mij te zeggen heeft uh, hoe ik in het leven sta en anderzijds doordat hij mij principes geeft om gewoon goede prioriteiten te stellen ja. en mijn gezinnen, mijn vrienden Boven mijn werk eh, als het er echt om gaat. Ja. En eh, hard werken is prima. Mm -hmm. Maar eh, je moet wel de juiste prioriteiten houden. En eh, niet ten, eh, hard werken ten koste van weet ik van niet wat. En nou ja, andere mensen eh, boven, de, de kwetsbare mensen in de samenleving, te stellen boven mijn eigen belangen. Nou, zo zijn er allerlei prioriteiten die ik kan stellen. Ja. Um, de kwaliteit van leven is belangrijker dan een hoop geld verdienen. Uiteindelijk neem ik daar toch niks meer voor mee. Mm. Er zijn hooguit andere mensen blij met al het geld dat ik verdiend heb. Maar mm. ja. dan kunnen ze beter nu blij zijn met mij. <laughs> dat is ook wel goed, hè? ja. een groot geheimen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 Schlimmste Sünde, een neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens in unserer Mitte, lebt es schon. Een Stück vom Himmel hier auf Erde. in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er is das Zentrum der. Schmerz und Leiden ewiges Leben lacht het zu Es gibt Gerechtigkeit für alle für unsere treue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 www.gebedstandvoort.nl Wens ik nog een fijne avond toe en veel luisterplezier naar de muziek. Tot volgende week.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 Justitie had de lijst kort na de brand in beslag genomen voor strafrechtelijk onderzoek. Maar gezien de maatschappelijke behoefte aan meer duidelijkheid is besloten de lijst openbaar te maken. De lijst bevat 52 pagina's. Volgens het RIVM is er door de vrijgekomen stoffen geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. In de Duitse deelstaat neder is de sluiting van 3000 boerenbedrijven opgeheven. Er is vastgesteld dat hun producten niet besmet zijn met dioxine. 1470 andere bedrijven blijven voorlopig dicht omdat daar nader onderzoek nodig is. Vorige week bleek dat in eieren van bedrijven in neder en Noord-Rijn-Westfalen... grote concentraties kankerverwekkende dioxines zaten. Gisteren werd ook dioxine aangetroffen in kippenvlees van een bedrijf in Noord-Rijn-Westfalen. Minister Schippers van Volksgezondheid is voorlopig niet van plan de ziekenhuizen meer tijd te geven voor de opgelegde bezuinigingen. De ziekenhuizen moeten dit jaar 314 miljoen euro besparen, omdat ze dat bedrag in 2009 te veel hebben uitgegeven. Schippers zegt dat ze hen meer tijd wil geven als ze met goede harde plannen komen, maar volgens haar heeft ze nog geen enkel plan gezien. In Iran is een passagiersvliegtuig op een binnenlandse vlucht neergestort en in stukken gebroken. 70 van de ongeveer 100 passagiers zijn omgekomen. De Boeing van Iran Air was onderweg van Teheran naar Urmia in het noordwesten van het land en voor ongeluk tekort voor de landing. President Obama en